Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Een groep supporters van NEC heeft rookbommen gegooid op het Keizer-Karelplein in Nijmegen. De supporters voeren actie op het verkeersplein in het centrum en houden het verkeer tegen. Ze protesteren tegen de afgelasting van de wedstrijd NEC-Excelsior. Die wedstrijd zou vandaag gespeeld worden, maar is verschoven naar woensdagavond vanwege de staking van politiemensen. De politie was even ter plaatse, maar is volgens Omroep Gelderland niet meer te zien. In Alkmaar is de eredivisiewedstrijd AZ-Ajax aan de gang zonder politiebegeleiding. De sfeer is prima en er zijn geen problemen. De wedstrijd staat te boek als een risicowedstrijd... maar de burgemeester van Alkmaar heeft vertrouwen in de supporters van beide clubs. Stewards van AZ en Ajax zorgen ervoor dat alles goed verloopt. De politie voert actie voor een betere CAO en weigert agenten in te zetten bij het duel. Op de afsluitdijk is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's, caravans en een camper... De politie weet niet of er gewonden zijn. Tenminste één automobilist zit bekneld. De politie spreekt van chaos op de afsluitdijk. De weg is voorlopig dicht in de richting van Noord-Holland. Het ongeluk gebeurde vlak voorbij wegwerkzaamheden. De oorzaak is nog niet bekend. In de Verenigde Staten is opnieuw een ongewapende zwarte tiener omgekomen door politiegeweld. Een blanke agent schoot de jongen van 19 dood in Arlington. Volgens de politie was de jongen met een auto door de pui van een autodealer gereden. Toen agenten naar binnen gingen om hem te arresteren probeerde hij te ontsnappen. Daarop vuurde een van de agenten vier kogels op hem af. De tiener was op slag dood. De FBI onderzoekt de zaak. Vandaag is het precies een jaar geleden dat in Ferguson de ongewapende Michael Brown werd doodgeschoten door de politie. De zwarte tiener wordt vandaag herdacht. De dood van Brown leidde vorig jaar tot felle protesten in verschillende Amerikaanse steden.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 Herself half blind, she lost her youth and she lost the Tony, now she lost Het is zomaar in Zandvoort. Een hele goede middag, acht minuten over twee uur. En welkom bij Zandvoort op zondag. En wat een lekker begin van de zondagmorgen, zo hè. Vier uur lang live ZFM met Jazz. Dank aan uh, collega Charolda. Vier uur lang heeft hij uh, in de studio gezeten met dit mooie weer, Albertjan. Ja, nee, helemaal goed. En allemaal alles in het kader van Jazz Behind the Beach... Jazz zo Behind the Bar en Jazz Behind the Mixer. En uh, Jazz in de studio van CFM. Live. Papa Met live optredens pa Papa Luigi en de uh, ja, no one and only, hè? Mr. Frank Sinatra. Geweldig. Hij is te boeken via onze collega Charles Duif. Goed. Uh, ja, het is, zo hoort het weer, hè? Buiten bloedmooi weer. En wij zitten binnen. En wij zitten gezellig binnen. Is wel goed, dan verbrand je ook minder snel, hè? Ja, toch? Goed luisteraars, drie uur lang live Zandvoort op zondag. Live vanaf de Tolweg 10a, uw lokale zender ZFM. Wat gaan we doen? Nou, de evenementenagenda is iets korter dan gisteren. Want gisteren, de Jazz Behind the Beach valt natuurlijk af. Dat rond de klok van half vier. Maar er is nog van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. En deze evenementen verdienen absoluut uw aandacht. Dus houdt u om half vier pen en papier bij de hand. Half drie hebben we natuurlijk het weerbericht. Blijft het zo? Wordt het beter? Wordt het minder? U hoort het allemaal om half drie... met het enige echte Zandvoortse weerbericht... samengesteld door onze collega Lex van der Hoorn. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week... en die luistert daarna naar Meis. En het gedicht van de week, rond de klok van kwart voor vijf... staat helemaal in het kader van wat we eigenlijk allemaal doen bij de radio... en de kern daarvan, muziek. Dus we gaan het hebben over muziek, het gedicht van de week... rond de klok van kwart voor vijf. Tussen de zomerse muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort... Ook volgen we voor u de Eredivisie Voetbal. Momenteel speelt Ajax uit tegen AZ... en de tussenstand is momenteel 0 tegen 3... In, uiteraard in het voordeel van Ajax. Uh, wat gaan we verder allemaal nog doen? Nou, uh, Pit Report, kwart over vier. Dus zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur af te stemmen... op uw lokale zender ZFM. En heel veel zonnige muziek vanmiddag. Hele goeiemiddag, Zandvoort op zondag... bij tot aan vijf uur vanmiddag. Met nu Felix en Ain't Nobody. Capture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 Rund je radio ook een klein beetje plezier. Neem hem mee naar het strand bijvoorbeeld. Z zet, zet hem vast oh, oh, oh. op CFM vanuit Zandvoort. En ik zag op Facebook dat het al regelmatig gebeurt. En zo zien we het graag. Neem je radio mee naar het strand en zet hem op CFM. Met nu 10CC.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 Chain. Sanford, de leukste zomerradio live vanuit Zalvoort. Met 24 uur per dag muziek en informatie. En natuurlijk heel veel zonnige muziek op deze zonnige zondagmiddag. Je de Tennessee en de Dreadlock Holiday. Ja, we hoorden het uh, gisteren op het nieuws. Helaas, het uh, onder meer uh, bij de CFM app. De vrouw uh, die uh, vermist was, is uh, gisterenmorgen uh, aangespoeld.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 Eerder werd gemeld dat de vrouw uit Zimbabwe komt, maar dat blijkt niet te kloppen. Er werd na de melding dat zij in zee verdwenen was groot alarm geslagen. De afgelopen dagen werd zeer intensief en massaal naar haar gezocht. Een groot aantal badgasten hielp woensdag spontaan mee en liepen in linie langs de kustlijn. Drie boten van de KNRM-stations Zandvoort, Noordwijk en IJmuiden zochten ook. De reddingsbrigades van Zandvoort, Bloemendaal, IJmuiden en Noordwijk... waren aanwezig met veertien boten, inclusief drie waterscooters... Een reddingshelikopter en een vliegtuig van de kust wacht zochten vanuit de lucht. Het vliegtuig van de kust wacht zelfs anderhalf uur. Een lifeliner stond op het strand paraat. Ook werd een dag later met een speciale sonarapparatuur... een aantal vierkante meters zeebodem uitgekampt. Vrijdag werd besloten het zoeken te stoppen. Maar goed, het, ja, het is opgelost. Ja, gelukkig wel. Ja. Zometeen om half drie krijg je het weerbericht voor de komende dagen. Blijft het zo mooi zoals het vandaag is? Nou, je hoort het dus om half drie bij CFM. En we volgen de wedstrijden uit de Eredivisie, waaronder die van AC tegen Ajax. We have land and be. Exalted. Weet je wat nou mooi is van deze plaat? Hij vervult werkelijk nooit, hè? Door de ziel van Clean Bandit en Rada Bee. FM op 106,9 is Zon, Zandvoort en Zomerhit. Met nu my Tai. Hier is Am I Losing You Forever. Het bestaat uit drie dames. Allemaal waren ze afkomstig uit Amsterdam. En in de jaren tachtig hebben ze diverse hits gescoord. Waaronder de single history. En ook deze konden ze op de hitlijst bijschrijven. Dit was Am I Losing You Forever. Verkeersupdate. Nou, uh, Luisteraar, er staan voldoende files in den landen. Maar niet richting Zandvoort. Uh, dus deze verkeersinformatie heeft betrekking op morgenochtend... voor alle Zandvoorters die weer via de zandvoortselaan richting hun werk gaan. Want morgen, maandag 10 augustus, wordt het, wordt de, de, het, het deel van de zandvoortselaan dat in de volksmond zandvoortselaan onder de bomen genoemd wordt... het gedeelte tussen de aansluiting met de dokter Gerkenstraat... en de Kostverlorenstraat van half acht s morgens... tot ongeveer negen uur afgesloten voor verkeer. Er worden twee bomen verwijderd... die door de storm van twee weken geleden schade hebben opgelopen... Het verkeer wordt met behulp van verkeersregelaars omgeleid via de Dr. Gerkenstraat. Het is maar dat u het weet. Ja, dan krijg je dus tweerichtingsverkeer op de Dr. Gerkenstraat. So. Dus hou dat morgenochtend in de gaten. En zo meteen gaan we kijken naar het weer voor de komende dagen. Meneer Stees van Shepard nog een keer. Hier is Geronimo. I can see you through the curtains of the water.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 Ik weet niet hoe het bij jullie op dit moment thuis is... maar in de studio van C.F.M. aan de Tolweg 10A... is het best uit te houden met de temperatuur, toch? Albert Jan? Lekker cool, hoor. Lekker cool, raampje open. Heerlijk. Joris Shepard en Jerome. En is het twee minuten over half drie geworden... tijd om te kijken naar het weer voor de komende dagen. Het zal u niet zijn ontgaan, luisteraars. Het is vandaag heerlijk zonnig zand, zomers zand, weer in Zandvoort. Later in de middag toenemen de bewolking een zwakkele, veranderlijke wind. Maximumtemperatuur vandaag in Zandvoort circa 25 graden. Dan gaan we naar de maandag in de ochtend opklaren. Verder meest zonnig, matige zuidwestenwind. En de maximumtemperatuur morgens stijgt naar een graad of 23. Gaan we naar de dinsdag. Periode met zon. Matige noordwestelijke wind. Maximum temperatuur in zand voor die dag ongeveer 21 graden. Dan de vooruitzichten. Licht wisselvallig zomerweer met geregeld zon en rond de normale temperaturen. Later in de week warmer met kans op een onweersbui en een bui. De langjarige gemiddelde maximumtemperatuur in Zandvoort is momenteel 22 graden. En de zeewatertemperatuur langs het strand is momenteel 20 graden. Ik zou zeggen, zwem ze. Zo is het lekker hoor. Wil je het weer nalezen? Kijk dan ook eens op www.meteoropagina.nl of download de CFM app. Dat was het weer. Ja, want op de CFM app staat ook weer het weer van onze weerman Lex van de Hoorn. Dus kijk even onder Meteo Zandvoort en je bent helemaal op de hoogte van het weer hier in Zandvoort. Ja, zonnige muziek op de zondagmiddag. We hebben het aan je beloofd. Casey en de Sunshine Band zijn hier met Give It Up. Ik zag laatst op de televisie, Albert Jan, dat die Casey weer helemaal terug is, hè? Is weer helemaal terug weer En gemeen. die gaat gewoon weer uh, lekker uh, deze oude singles uh, zingen en uh, uiteraard daarmee optreden. joh de Casey en de Sunshine Band en Give It Up uit de tijd dat er toen nog uh, zomerhits waren. Want we hebben een probleempje. Ja, want uh, we hebben echt een probleem uh, deze zomer. Want de zomer zit zonder zomerhit. Het zou zo'n gedicht kunnen zijn, hè? Zomer zit zonder zomerhit. Terwijl de zomer op uh, van 2015 zich in hoge plekken en diepe dalen voltrekt... is er vorig jaar nog altijd geen duidelijke zomerhit. Voor het eerst in de jaren is er uh, deze zomer geen nummer... dat er met kop en schouders bovenuit steekt. Dat blijkt uit de tussenstand van de Zomerse 50... de jaarlijkse hitlijst met de populairste zomerhits ooit gemaakt. Er zijn wel actuele nummers die punten krijgen... waaronder Parijs van Kenny B. Maar een echte uitschieter zit er daar nog niet bij... al dus Martijn de Lange, bedenker van de hitlijst. Volgens de Geestelijke Vader wordt er dit jaar ook opvallend veel gestemd op klassiekers. Zoals daar zijn de Ketchup Song en de Macarena. Er kan nog een week worden gestemd. Op 17 augustus wordt de einduitslag bekendgemaakt. En die lijst is ook te horen bij CFN trouwens. Collega Andor die gaat hem verzorgen. Tot zover over de zomerrit. Ja. ZFM, zfm, ZFM maakt zijn naam waard. Want de zon schijnt. Dus pak je radio. ben naar het En zet hem op 106.9. Zfm. ZFM. 24 uur per dag. Heet de zomerrit. En dan gaan we zometeen even kijken naar de wedstrijd van vandaag. Eh, AC tegen Ajax. En nog een zomerritje dan maar. Hier is eh, José de Rico. Lo, loco. lo que yo siento por ti, mami, the regga, la sala, dile que <risa> seguimos vacilando, mami, okay. okay. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Dile. Ahora, dile. Ahora, ahora, sí. ahora sí. Quiero rayos de sol tumbados. Quiero yo decir Para decirte te, te, cosa. Mucho, cosa bella. Que, Lo que Yo siento por ti Mami. <tipo> Quiero rayos de Quiero rayos de Rico En daarmee is het 11 minuten over half drie geworden. Zandvoort op zondag, een hele goede middag. Ja, en we kunnen op de zondagmiddag weer aandacht gaan besteden aan de Eredivisie. Want de nieuwe speelronde, het nieuwe speelseizoen is weer gestart. En uh, ja, gisteren zijn de eerste twee wedstrijden al gespeeld in de Eredivisie. Dan hebben we het over Rode tegen Heracles Almelo. Daar is de eindstand geworden, 3 tegen 1. Dan Feyenoord tegen FC Utrecht, die eindigde in een 3-2. En vraag om half 1 is de wedstrijd gespeeld uh, AZ tegen Ajax. En Ajax is het nieuwe seizoen in de divisie uitstekend begonnen. De ploeg van de trainer Frank de Boer had de teleurstelling van de uitschakeling... in de Champions League goed verwerkt... en gaf in de eerste helft op bezoek bij AZ een kleine voetbalshow weg. Mede dankzij Anwar El Ghazi en oud-AZ-speler ne uh, Nemanja Goudeye... stond Ajax met 3-0 voor... Uh, Tijdens de rust. Ajax-trainer Frank de Boer had voorafgaand aan de wedstrijd nog gezegd dat hij lastige dagen achter de rug had. Nadat Ajax afgelopen dinsdag werd uitgeschakeld in de derde voorronde van de Champions League door Rapid Wien. Maar voorspelde de Boer, als we vandaag een goede wedstrijd spelen, is er niets aan de hand. Ajax besliste de wedstrijd al in de eerste helft. Anwar El Ghazi opende de score binnen een kwartier met een wonderschoon schot van buiten de 16 die hij in de kruising krulde. De buitenspeler had zijn kruid nog niet verschoten, want in de 38e minuut kopte hij raak uit de vrije trap van Goerdije. Laatstgenoemde mocht Forrest ook nog juichen... maar deed dat niet tegen zijn oude club AZ nadat hij de 0-3 maakte. In de tweede helft kon Ajax achteroverleunen... maar treden de boer, vuurde zijn ploeg aan om aanvallend te blijven denken. Dat resulteerde in kansen van onder meer Davy Klaassen en Lasse Schöne. Maar tot doelpunten kwam het niet. De Amsterdammers speelden de wedstrijd uit... en mogen zich voorlopig koploper noemen... aangezien vijf divisieduels niet doorgaan... wegens de politiestaking. Ja, want we hebben er nog eentje te goed vandaag... om kwart voor vijf Willem 2 tegen Vitesse. En dan zitten we voor dit weekend alweer op. En dan krijgen we van de week weer die andere wedstrijden nog. Hè. De wedstrijden die ingehaald worden vanwege het, uh, ja, de staking van de politie, zeg maar. Hier is een uh, lekkere dance classic uit de jaren 80... van de muzikale familie De Parts. Hier is You Work Well. kreeg je nog uh, echt waar voor je geld, hè? Duurt een uh, plaatje zo ruim zes minuten. Zo ook deze van de muzikale familie de Bart. You wear it well. Nou, het gaat eraan komen, hè, In Amsterdam, de 2015 vanaf uh, 19 augustus.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 Ja, luisteraars, wie, wie inderdaad de imposante schepen alvast wil zien... voordat ze 19 augustus Amsterdam aandoen... ik heb het nu over 2015... Ja. voor het spectaculaire sale-evenement... kan op 15 tot en met 18 augustus in de, haven van Uim, in de havens van IJmuiden terecht. Daar meren namelijk de verschillende tollships aan... en dit wordt gevierd met een pre-sale IJmond... gekoppeld aan de havenfestivals in IJmuiden. IJmuiden geldt uh, eens in de vijf jaar als startpunt voor Sale Amsterdam... Hier kun je dus al een voorproefje krijgen van welke imposante schepen er woensdag 19 augustus aan de sale in Parade meedoen. De schepen en hun bemanning worden zaterdag 15 augustus muzikaal welkom geheten... en sommige klassieke schepen zijn toegankelijk voor het publiek. Naast muziek, kunst, eetentjes en straattheater is er woensdag 18 augustus ook een speciale pre-sale-markt... Ook de Noorderkade in Beverwijk doet mee aan het pre-sale festival. Bekijk het programma even op de website van www.sale2015.nl Oké, okay, dat wordt weer een hele mooie tijd daar in Amsterdam. Sale 2015. Nou, we hadden het net over de zomerhit van 2015. Is dit om dan? Die single van Kenny B en Parijs. Fresse morgen in Parijs. Gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Franse ik ben een beetje een beetje een beetje een beetje een Je een beetje een beetje een beetje een beetje een elle, Je suis né Oh, je un petit peu français, et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 heb je wel van die hele rare foto's opgestuurd hoor, moet ik eerlijk zeggen. moet de helft afknippen. Ja, ik raad wel van wie je die gekregen hebt. Ja, lekker op het strand daar, in Zandvoort. Doe je helemaal goed, hier is Kenny Rogers. Foto's die, uh, die gepost worden vanaf het uh, Zalvoortje strand. Dan uh, ja, krijg ik er ook wel een beetje zin in eigenlijk, uh, Albert Jung. Ik ben zo blij dat ik niet op Facebook zit. Nee, hè? Nee, nee, nee, nee. nee. Ook alleen maar jaloers. Ja, je hoort trouwens. Uh, de single van Kenny Rogers en Islands in the stream. En van de Kenny gaan we naar de Now Rogers. Hier is Albi uh, Der. Tot aan het nieuws en weer van drie uur. Graag tot zo. to the disco scene. Hey.